Lodlewin met het NOS Journaal. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vindt de discussie over het wel of niet vaccineren tegen het coronavirus bizar. Dat zei hij bij een online VVD-evenement vanuit Ede. Dijkhoff is niet voor een verplichting, maar vindt wel dat mensen blij moeten zijn dat er bescherming is. Naar verwachting kunnen zo'n 3,5 miljoen Nederlanders zich in het eerste kwartaal van 2021 laten vaccineren. Vaccineren is gratis en vrijwillig. In de Pakistanse stad Lahore hebben honderdduizenden mensen de begrafenis van de radicale geestelijke Ghadim Hussein Rizvi bijgewoond. De imam overleed donderdag op 54-jarige leeftijd, een aantal dagen nadat hij nog een protest had geleid tegen de herpublicatie van Mohammed Cartoons in Frankrijk. Eerder organiseerde hij massademonstraties tegen PVV-leider Geert Wilders.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 Bij de brandweer in Den Dolder komen veel steunbetuigingen binnen na de dood van een brandweerman vanmorgen. De brandweerman viel in een vier meter diepe liftgacht in een appartementencomplex na een oproep over wateroverlast. Via sociale media worden veel condolences gestuurd en sommige kazernes hebben de vlag half stok gehesen. Het weer, het is bewolkt, vannacht op veel plekken wat regen. Morgen in het zuiden bewolkt en kans op regen. In de rest van het land is het zo goed als droog en kan de zon soms doorbreken. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland vertraging op de A7 Zaanstad richting Hoorn... tussen Purmerend Noord en Alvet Hoornstad staat 6 kilometer met 20 minuten vertraging...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 get da Dit was hij dan, Ramon Wensen, en jij bent alles. En ja, hallo Bep en Bert. Hallo Peter. Goedenavond. Goedenavond, jongen. Ja. Wat zijn je nou, ben ik alles? Ja, ja, tuurlijk, dat weet je toch. Ja. Oh, nee. dat gaat wel heel ver, hoor. Hé, hey, hoe is het? Nou ja, het is wel goed, jongen. Ja, ondanks alles... Ja, nee, komt wel alles. Ja, ik kan wel zeggen, ja. Net... Ja, alles eh, nog gezond in ieder geval. Ja, dat je het raar is. Het wint allemaal, hè? Als je poot eraf gaat en uh, inderdaad van tijd het ook gewoon opeens geworden. Ja, dat ja. is. Ja, uh, uh, dat natuurlijk. Ja. En dan heb je wel een kruk nodig natuurlijk. Ja, dat bedoel. wel. <lacht> <lacht> nee, maar ja, goed, dat is een beetje raar. Het is echt zo'n herfst in jouw gick, hè? Nou, een beetje, euh, ja, het, het is niet ja. echt zeiknat, maar euh, ja, toch, die, die, die wind, die maakt het toch wel weer wat minder lekker. Om er eens even over het weer te hebben. hè? He? Ja, ja. We hebben het er nooit over, Fred. Ja, hebben we, eigenlijk hebben we het er nooit over, nee. Nee, wat hoogtijd om eens een keer over het weer hebben. Beb, wat vind jij van het weer? Nou, ik vind het maar erg koud hoor, jongen. Hier wel, Fred. Ja, maar... Hij, Bert. Ja. Maar, <laughs> maar, maar, nou maar Beb ja. is een vrouw, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja, maar dat is... <laughs> Kijk uit. Kijk uit, kijk uit. Kijk uit. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, maar ik, ik zit, gelukkig zit ik uh, ver bij je vandaan. Oké. Okay. <laughs> we hebben van de week gelachen, jongen. Wat oh, heb je? Gaan... Ja, we hebben, we hebben van de week hebben we de, de kerstclip opgenomen. Aha. En, uh, ja, dat was vreselijk leuk. Dus die, uh, die, die wordt nu afgemaakt. Ja. En dan, uh, en dan uh, gaat hij twee uh, tweede, dus, dan gaat die erin. Dus dat komt eraan. Maar het is vreselijk leuk geworden, want we hadden een arreslee geregeld. Ja. Het een groen doek, weet je. Ja. En dan kan je er allemaal plaatjes achter zetten, wat je maar wil. Dus we zaten, Bep en ik zaten helemaal in een Tartare outfit. Zaten we in de koets of in de slee. Een oude tartaar. oude En Een oude tartaar in je bierpier. Zo is het. Die zag er heel spannend, zag ze eruit. En op de box zat Adje, dat is... Ja, dat is de, de, de. hoe heet het, Die was als uh, Kerstman was sie, uh, verkleed. Oké. Okay. En ook nog uh, Sinterklaas. Dat was heel gezellig, die twee op de bok. Ah, dus, dus alles compleet. Het hele zoutje was bij elkaar. Maar ja, je, dus de 2 december gaat hij viral op YouTube? Uh, ja, hij komt op YouTube komt hij te staan. En jij krijgt natuurlijk ook het op de single los om hem te pluggen. Ja, ja, ja. laat nee, laten horen. Maar het is heel erg leuk geworden. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Ik, uh, het zou leuk zijn als het eens een keer een leuke hit werd, Fred. Ja, uh, zeker. Ja. Hey, maar uh, ja, uh, het filmpje uh, kan ik dan ook online zetten natuurlijk. Oh, ja. Ja, gezellig. Ja, ja, nou, we, sturen, we sturen het allemaal naar je toe. Helemaal anders, ik kom hier toe. En, ja, het is natuurlijk ook uh, Dennis, he. die gaat het weer pluggen voor ons. Dus. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, je, je weet, Dennis is op en top. Zo is Alla, het. hartstikke lekkere jongen hoor. Ja, ja. hij is ook heel lief voor zijn moeder. <laughs> <laughs> we moeten, we, wat moeten wij nog mee, Bert? bed? <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat hebben we dus gedaan. Dus we hebben het hartstikke druk gehad. En, uh, nou, ja, en vandaag was het echt zo'n beetje een. een, een, een ja, een dagje was ik binnen gewoon bezig. Ik was bezig met een liedje en zo, en ik was mijn teksten en nog wat aan het schrijven en zo. Dus ja, we hebben ons wel vermaakt. Ik ben nog wel een lekker raar geweest. Dus ja, dat was het eigenlijk zo'n beetje, Fred. Het is niet vreselijk veel nieuws, maar dit is het. Ja, nou ja, ik vind het, ik vind het juist goed nieuws. Ach, Toch? Ja, wil... gezien, uh, gezien de clip een uh, kersingel. Ja. We hebben allemaal weer ontzettende spannende ideeën wat we elkaar ja. hadden gedaan. Met ja. we zitten lekker te brainstormen avond ja. We zijn bezig met uh, wat, wat nieuwe uitzendingen te, te maken en wat, uh, wat verhalen aan het schrijven. Dus uh, het komt allemaal leuk voor elkaar. Ja, in ieder geval moeten ze even, even willen ze weten wie Beb en Bert is. Uh, hè, van de wereld uh, van, uh, van Beb en Bert. Ja, Beb en en de haten. Beb, Beb. Ja, we hebben van de week nog even zitten kijken naar die filmpjes ja. ja. Ze is toch wel hartstikke leuk. Leuk toch? Ja, ja wel. kijk het, we werden er natuurlijk steeds beter in, hè. We begonnen een beetje professorisch. Ja. Maar we hebben er wel ontzettend veel lol in. Als ik zit te kijken, dan denk ik... God, moet ik toch wel lachen iedere keer? Vind ik het wel leuk. Dus, we uh, ja, ga ga. gaan nog even lekker kijken. Naar uh, bibbenbib.nl Ja, want uh, wie, was trouw... wie was trouwens die blonde vrouw... die in, in, in het gras wegdookt met, uh, met de microfoon en zo? Ja, dat is Giovanni. Dat is Giovanni. Dat is... dat dat is... Giovanni. Dat is... dat ja. Ja. Oh. ja, dat... dat... Heb je niet goed gekeken, <laughs> Nou ja, dan moeten we nog maar eens een keertje kijken op YouTube, toch? Ja, dat ja. gaan, ja. gaan we zeker doen, Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, ja. Hey. ja. Wat dat betreft, ik zou zeggen, blijf lekker gezond met z'n allen. Ja. En neem maar lekker wat met Sinterklaas, jongen, al die, die lekkere dingetjes, dat gevoel, ja. en dat soort dingen, ga er ja, lekker van genieten. Ga er lekker van genieten, jongen. Ja, ik zeg, ik zeg altijd, neem een lekkere neut. Oh, ook, dat kan ook dat nog geniet even... Geniet ook. Ja, toch? Glu een een gluwandje. Een, een lekker gluwandje, inderdaad. Of, <laughs> <laughs> ja, heerlijk. Ja, dan, Goed, daar, is het uh, toch, uh, uh, daar is er toch weer tijd voor, hè? Ja, dat is nu tijd voor, Flip. Ah, oh, lekker en ja. een lekkere, een lekkere, een lekkere chocolademelk. Oh, zo lekker. Met een beetje oh, lekker, slagroom erbij. Met, met rup, er een beetje rum erin. Uh, ja, ja, lekker. Ja, een warme chocolademelk met een scheutje rum en slagroom. Ja, heerlijk. Oh, ja, daar hoef je niet voor naar de wintersport. Nee, <laughs> Dat keer thuis ook. <laughs> op, daar Kom je niet eens meer? <laughs> nee. <laughs> Oostenrijk kom je sowieso niet in. <laughs> ja precies. Maak op het boos van hè, voor deze donkere dagen voor kerstbeest? En uh, voor je het weet zitten we met z'n allen zitten we in die artslijn. Want wat een wereldhit van een lied is het. Dus dat uh, ja, staan jullie goed. Hartstikke goed. Nah. Fred, heb het goed deze week? Ja, jij ook. En uh, Beb ook natuurlijk. En wat voor nummer ga je nou draaien? Ja, wat ga je draaien? Nou, je hoort hem al. Ah, Waar sta jij? Waar sta jij? 8000 ja, dat zijn nog nog hier geest, Toch? Hartstikke ja. eh, goed. goed, heb het goed? Hey, groetjes en een goed weekend, hè? Aju! Nou. paraplu! Ja, -e hey! Waar sta jij? Als het er reppen op een sta je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen of ga je er door? Slig dus ik met het virus in mijn nest? Nou dat is lekker dan dat ben je mooi klaar. Ja jij mijn manne als de beste. Oh, kom maar mijn moeder de vrouw. Raak jij volledig over de Ik Kijk wel beter uit. Vind jij het dat in wel beter? Dan jij extra blikje en, en heb ik straks geen cent te maken. Zal jij met mij de bal pakken? Of, of wil je liever je eigen zakken? En heb je maling van de rest?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 Of zeg je het misschien de fijn? Zou je dat leggen? Hij wel. hij wil. Waar sta jij, als de nood aan de man komt? En waar sta jij, als mijn stem wordt geschoord? Ben je dan op je mondje gevallen? Zeg, waar sta jij, als het de riffen op aankomt? Jij denkt te zeiken, ik kan ik het wel bekijken, bekijken? Of ga je ervoor? Als ik het niet zo goed meer weet. Ach, baas. En zelfs je voornaam steeds verkleed. Het de beste overkomen. Mijn proef weer vol zit, maar scheet. maar in jakkes werd. Deel jij nog liever leed? Maar laat de russen vallen. De bommen op je oren knallen. Jij daarop sta met z'n allen. Of interesseert het je gerend? En als ik naar de verwarming ga, waar sta jij als mag je hem me onthalen? waar sta jij als ik het loodje heb geleerd? Waar sta jij, zou jij mijn leven verhalen? Sta jij dan te janken, met mij te zetten in plakken, er komt er niets van te rennen. En als de erfenis vrij komt, was jou liever dan echt? Of loop jij dan te trutten, trek je gauw aan je stutten doe je niet wat je zegt? Staat de wereld in brand, kijk jij dan weer? Je kop in het zand Of raak je volledig van de licht Waar sta jij? Als de nood aan de man komt oh. Waar sta jij? Als het echt net bent Niet lullen oh. maar poetsen jongens Waar sta jij? Zo, dat was hij dan. Beb en Bert. En zaten. En uh, ja, en natuurlijk de zijklijn van uh, Bep en Bert. En dat allemaal hier vanaf de tolweg, uh, Tina. Mijn naam is Frit Hey. Ik zou zeggen, goedenavond. En uh, ja, we hebben natuurlijk, uh, zoals altijd, nog iemand aan de telefoon. En dat is... Uh, ja, iemand die staat in de entertainer voor jullie Dutch Top 5. En dat is Dion. Dion, een hele goede avond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hey. Hoe is het? Ja, ja, goed hè, gezond. Wel... Ja, gelukkig. Ja. Hé, uh... hey, jouw nieuwe single. Geef ja. me maar de schuld. Dion, ja, ik... verwer. Ja. Vertel daar eens wat over. Ja, vertel daar eens wat over. <laughs> ja, uh, dat, is, dat is een nieuwe single die ik, die ik uit heb gemaakt. Dat is mijn zevende single. Um, en ik, het, is eigenlijk niet, uh, het is eigenlijk niet mijn nummer. Ja, het is wel mijn nummer natuurlijk. Ja, Maar, uh, we, maar wat, veel, wat veel mensen niet weten is dat, dat ik het nummer heb gecoverd uh, ja. van Henny Thijs zelf. Ja, Henny Thijs inderdaad, daar is het nummer van. Officieel. Ja. Officieel, ja. Ja, ja, ja, ja. en uh, ja. Ik weet het wel. Maar dan nog blijft het een mooi nummer. Klopt, ja, klopt. Dat uh, vond ik dus altijd ook al. En uh, ja, Henny schijnt er altijd voor mij. En, ja. En Henny is ook een beetje degene die het eigenlijk... De mee te maken heeft gehad in een groot deel dat ik ben begonnen überhaupt met zingen. Ja, want die, die hebben jou een beetje aangespoord, zeg maar. Ja, ja klopt. Ja, ik ben uh, toen ik twaalf was met hem in contact gekomen. Ja. En uh, ja, ja, ik, ik, ja, ik had eigenlijk direct een goede band met hem en uh, die band is alleen maar beter geworden. En, uh, ja, er zijn heel veel producties uitgekomen. Ja. Tot ik dat ik bedacht dat ik eigenlijk heel graag een nummer van hem wou kofferen. En dat heb ik, ja, ik gevraagd en dat mocht en dat heb ik gedaan. Ja, want het is... Uh, ja, toch wel een nummer dat je zegt van hé, dan moet je toch wel een beetje passie en, en gevoel in leggen. Ja, het het ja, is ja, niet zomaar een nummer, en zeker niet uh, van Henny Thijs. Dat, uh, hey, dat weten we allemaal. Dat is echt, uh, ja, het zijn echt levensliederen. Klopt. ja. ja. En uh, daarom zeg ik, ja, dat, dat valt niet altijd mee. Maar nee, jou is nee, dit, nee. Uh, dit nummer is, uh, zeker goed gelukt. Dankjewel. En uh, ja, daarom, uh, daarom is hij ook in de Entertainer voor je Dutch top 5 gekomen. En daar staat hij nu momenteel al een, een, een, een, even kijken, een week of vier. Oké, okay, helemaal super. Ja, en uh, nou ja, hij blijft er nu nog in staan in ieder geval. Hij staat nu op okay. nummer 5. Uh, ja. Ja, nummer 5 staat hij nu. Uh, Oké, okay, super. Ja, dus uh, nee, dat, uh, dat gaat goed. Nou, super. Ja, hey, en, en wat zijn jouw vooruitzichten? Qua eh, eh, muziek, eh, ga je nog, ga je nog uh, singles maken? Ben je bezig met singles? Uh, ja, er, er is zelfs al een volgende single klaar. Uh, die ligt klaar eigenlijk, die kan zo de deur uit. Ja. Maar daar wil ik eigenlijk nog even mee wachten tot januari. En dan verwacht ik eigenlijk een uh, volgende product. En ja, verder kan ik eigenlijk niet zoveel over de toekomst zeggen. Kijk, kijk je, ik, ik, je kan echt kennen. Nee, maar goed. Uh, uh, uh, wat, wat, wat, wat wil je eigenlijk... Uh, uh, uh, uh, Want Je hebt het erover dat... Uh, uh, ja, zo, zo heel lang loop je nog niet mee natuurlijk. Maar wat, wat, wat wil je, wil je uh, echt uh, voor, je, voor je beroep gaan zingen? Ja, ja, het liefst eigenlijk wel. Dat was wel eigenlijk de, de, de, de droom, zeg maar. Ja, dat is, uh, dat is de insteek in ieder geval. Ja. Want momenteel uh, werk je nog daarnaast. Ja, ja, klopt. ja en ik volg nog een opleiding, dus uh, ja. Ja, dus het ik, gaat allemaal nog door. Ja, ja, dat is wel handig om erbij te hebben. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik denk uh, dat we hem eventjes lekker gaan draaien. Ja. En waar kunnen mensen jou eventueel vinden als, uh, als ze iets willen uh, ja, van je weten... Ja, op, op Facebook. Dat is gewoon mijn naam, Dion Ferrer. En uh, ja, op YouTube kun je natuurlijk de clippen kijken. Dat ja. is uh, wel een leuke... Ja, ik vind het zelf, als ik het zelf mag zeggen, best wel een mooie clip geworden. Ja, klopt. Een mooie locatie, dus misschien ja. wel leuk om daar eens naar te kijken. Ja. Um, en verder de rest heb ik nog een website, dat is www.dionferrer.nl Oké. Okay. En daar staat, uh, deze is nog up-to-date of moet die nog uh, aangepast worden? Ja, eigenlijk moet die nog aangepast worden, dat, dat wil ik erbij zeggen. We zijn er eigenlijk druk mee bezig. Ja. Uh, maar ja, dat, ja, in deze tijd uh, duurt het allemaal helaas iets langer. Ja. Nou, er staat wel in ieder geval de biografie en discografie? Uh, nee, niet helemaal. Het, het staat alleen zeg maar, een formulier en een paar foto's. En, ja. Ja, ja, dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Het beste beste en, en, en, van... en, en, en het verhaaltje van wie is Dion Verwerp toch? Ja, ja, ja. Ah, Oké. Okay. Hey Dion, ik zou zeggen, kondig hem aan. Helemaal top, ga ik doen. Nou, dit is mijn nieuwe single. Geef mij maar de schuld. Dankjewel, de jong. Wat is het toch gebeurd dat het zo kom lopen? Ik mis je elke dag. Of the dog saying no way out ashes and smoke they can't compete. Not even hell can take the heat of this life. How hard was dit. On the floor, Fire on the floor, zo moet ik het zeggen. En we gaan lekker naar de drie op rij van Fred Hei En daarna hebben we nog wat verzoekjes. Dus we gaan naar de, ja, even een sneltrein door. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot 8 uur. Entertainer voor jong. Mijn naam is Fred Hei. Goedenavond. De drie op een rij van Fred Hei. south of the border down mexico way that's where i fell in love when stars above came out to play and now as i wander my thoughts ever stray south of the border down mexico Was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while, I kissed the smile upon the face. For it was Fiesta, and we were so gay. As she whispered manana Never dreaming that we were parting And I lied as I whispered manana For our tomorrows never came South of the border I rode back one day There in a veil of white By candlelight Mission bells told me that I mustn't stay south of the border, down Mexico way. May she sighed as she whispered, "Mañana," never dreaming that we were parting. Our tomorrow's The key South of the border I rolled back one day There, in a veil of white By candlelight She knelt to pray The mission bells told me That I mustn't stay Oh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 The two of us oh honey, you can give a love for you One is one, two is two And it's sure as you know, that things are true I say this man is loving you and pray little. time to go, baby. Hey you love me too put your lips next Shoulder. Zo, dat waren ze dan weer. De drie op een rij. Hij. En we begonnen natuurlijk met uh, Octopus en uh, South of the Borden. En als tweede, natuurlijk uh, uit de jaren 70 Nick McKenzie. En one is one. En natuurlijk was dit Paul Anka en Put Your Head on My Shoulders. En we hebben weer iemand in de uitzending. En dat is niemand minder dan Kiki Bloks. Kiki, een hele goede avond. Goedenavond. Hoe is het? Ja, goed En met u ook. Ja, zeker weten. Alles nog gezond thuis. Ja, zeker weten, gelukkig wel. Ah, oké. Okay. Hey, ja, jouw single? Ja, klopt. Ja, dat is een, ik heb sowieso een mooie clip geworden, dat sowieso. Ja, ja. ja want ik heb, ik heb het allemaal gezien. In ieder geval in de, ja, de, de haven van Rotterdam, want het is stil op de Maas. Ja, klopt. Ja, ik zie het op de achtergrond. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb het allemaal gezien. Ja, leuk. Ja, hé, hey, wat kan je vertellen over de single? Wie is het op het idee gekomen? Uh, nou ja, eigenlijk ikzelf. Ik ben uh, vorig jaar een vriend van mij verloren aan een auto-ongeluk. Ja. En uh, toen ben ik eigenlijk een beetje mijn emotie op papier gaan schrijven. Oké. Okay. Toen uh, kwam ik op een uh, muziekopleiding. En toen kwam uh, Henny Thijssen daarop bezoeken. En toen liet ik mijn tekst zien aan hem. Ja. Van, uh, joh, is dit goed of wit? En toen zei hij, ja, dit is ga je goed. Uh, ik neem je mee naar een studio in Enschede bij Maarten de Groot. Hij zei, je moet het echt uit gaan brengen, want uh, dit is echt een goede tekst. Dus ik zei, nou, laten we dat maar gaan doen. Ja. Sowieso wilde ik al muziek uitbrengen, maar ik wist nog niet eigenlijk wanneer. Uh, totdat ik gewoon een goede had. En toen uh, ben ik in de studio terechtgekomen en ja, nu is, uh, nu is die uit. Ja, het is, het is een leuke plaat geworden en uh, zeker, ja. zeg ik, uh, zeker een mooie videoclip erbij. Eh, ja. Want uh, je komt daar vandaan? Uh, nee, nee, nee, ik kom uit Breda. Ah, oké, okay. ja, dat legt ernaast toch? <laughs> ja, het zit er nog wel wat, wat kilometers tussen, maar in ieder geval, het is het een mooie clip geworden. Gewoon mee, ga mee. Ja, toch? Ja, zeker. Hé, hey, en uh, wat, wat, wat wil jij met de muziek gaan doen? Uh, hoe ziet jouw toekomst eruit? Uh, nou, mijn tweede single ligt al klaar. Die uh, komt uh, rond maart, april uit. Ja. En uh, ja, ik ga gewoon zeer zeker gewoon door. Ik ga alles uithalen wat erin zit. En verder, ja, ik zie het wel. Ik laat het een beetje om me afkomen. Ja, want je, je, je wilde uh, wil eigenlijk, uh, wat je zegt, een beetje een beroep van maken. Ja, zeker. Ja, als ik uiteindelijk mijn geld kan verdienen met muziek, dat zou wel mooi zijn. Ja, want als, ja, nou ja, als muziek uh, je hobby is en je kan voor je hobby je beroep maken, dat is toch prima? Ja, zeker. Dus toch? Laat je daar maar voor gaan. Ja, toch? Hé, <laughs> hey, Kiki. ja. Kennen mensen jou nog ergens uh, vinden op, op uh, uh, Instagram, uh, YouTube? Uh, ja, YouTube sowieso natuurlijk. Uh, ja. Facebook? Uh, nee, ik heb mijn eigen website www.kikiblox.nl Ja, blogs ja. met KX, hè? Ja, klopt. Dus zie je eigenlijk alles over mij. En op Facebook Kikiblox en op Insta Kikiblox streepje Ah, oké. Okay. En alles is met kijk. Ah, oké. Okay. Hé, hey, uh, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Nou, hier is mijn nieuwe single. Geniet van het leven. Dankjewel, Kiki. Hé, hey, dankjewel hè. Groetjes en uh, tot de volgende single hè. Ja, het is helemaal goed. Doe, doei, Doe, doeg. doei. Doei, doei. Doei. Doei. Wat is het weer gezellig, hè, Fred Heij? Girl, I'm sorry I was blind You, you were did. all on my mind. Willie Nelson, een lekkere gouden oude, die werd aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en fijn dat je er weer bij bent. En eh, volgende verzoekje, dat eh, wordt aangevraagd door Federico en dat moest een plaatje zijn. De appelboom van Sander de Boussigné en zijn zoon Sem van Dijk. Ik zou zeggen, een goede avond. Hier is die Federico. Lieve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 de boom, de zoon, vader, zijn zoon, slijt ik op de microfoon. Hey. Hey, als ik niet volledig geven, zie je ze van je af. Mijn vader in mijn bloed, ja. Want hij showede het verschil tussen ja. het kwade En het goed gaf mij de moed om klaar te zijn Voor alles wat het leven doet ja. Soms was het het, maar meestal was het overvloed yeah. Leerde me fietsen en je leerde me lopen Leerde me eerlijk te zijn Daar is geen woord aan gelogen Ik nee, nee. zal er altijd voor je zijn Pa, dat zal ik beloven En ik weet dat het dat we lijden niet voor meer Het is dan een droom als hoe we vliegen en we kijken naar beneden als een droom, maar de appel valt niet heel ver van de boom. Dus ook, vader, zo vader zoals dan sluit ik op de microfoon. Hey. Als ik niet volledig even ziels van je aan. Dan zal ik langzaam sterven. I'll you be. ...de Boussigné en zijn zoon Sam van Dijk... ...en ja, de Appelboom... ...aangevraagd door Federico... ...Willem, jij wilde een plaatje horen... ...jij wilde horen Hot Chocolate... en it started with a kiss... It started with a kiss. Is. Hot chocolate. Aangevraagd door Willem. En in de tussentijd eh, stormen we alweer af eh, op de klokken van 8 uur. Dus ik ga er nog eentje doen. En dat, eh, dan neem ik u mee naar Kroatië. U luistert naar Entertainment for You. Hé, hey, Fred hij draai nog eens een plaatje. Nou, nog eentje dan, hè? Eh. Kemal Monteno en Fratjostan Sezivote.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 Svjetan sam jer znak, opet mi se pjeva Bij deze neem ik alvast afscheid voor nu. Ik zou zeggen geniet van het weekend. Blijf gezond. En doe geen domme dingen. Dan hoor ik u graag volgende week weer. Ik zou zeggen groetjes. Fijn weekend. Bye.